de reizigers naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Des heren gunst, dat is overal zijn werken. Zijn goede tierenheid en zijn barmhartigheid, die liggen verspreid over alles. Want daar zijn we allemaal de sprekers te bewijzen nog van van de grote goede tierenheden. En de zegeningen van de heren die wij nog mogen ontvangen. Want we liggen allemaal onder een drievoudige vloek. We hebben ons alleen maar de eeuwige honger en de eeuwige ellende waardig gemaakt. En welke zegeningen wil de Heere ons dan nog komen te verlenen. Krijgen we er nog een hoop voor en krijgen we er nog een hart voor. Dan zouden we in stof liggen gebogen. Dan zouden we God bewonderen. Dan zouden de goede tieren tot bekering komen te leiden. Maar in zonde is er zeer gunst over degenen die hem vrezen. Over zijn gunstvolk. Dat kunnen we zo lezen in die 33e Psalmen, Dat vorige versje waarop we opgezongen hebben. Dat negende vers het laatste gedeelde. Dat daar zo staat. En hij geducht en macht slaat Elk gunstigade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Daar wordt nu dat gunstvolk mee bedoeld. Daar wordt nu dat arme volk van God mee bedoeld. Die arme tobbers, die arme smeekelingen en die arme behoeftigen, zondaren en zondares, Daar komt in zonder het gunstige oog des heren op gekend te wezen. Want die worden niet aangezien in dezelfde, maar die worden aangezien in de zonen van Gods eeuwige welbaren. En daaruit worden ze begunstig en daarom hebben we ook gezongen zijn machtig arm bescherm de oh dat is een machtige arm geliefde, dat is een sterke arm, die sterke rechterarm, des heren, wat er ook tegenop zal komen, tegen de arme kerken, ach ze zullen het allemaal moeten verliezen geliefde, want God zal toch de grote overwinner wezen, want hij is de overwinner in de strijd, en hij geeft zijn volk de zegen, zijn machtige arm bescherm de dus dat is een volk dat een bescherming nodig komt te hebben. Hebben wij ook al een bescherming nodig gekregen? Wie krijgt er nu een bescherming nodig? Degene die de eigen hulpeloos en de eigen zwak leren kennen. Degene die het nu bij God vandaan leren kennen dat ze minder zijn dan niet in ijdelheid. Die het leren kennen bij God van de hem. Dat ze minder zijn dan een stofje van de weegschaal. En een druppeltje van de hemel. Dat volk dat het leert kennen. Dat ze de eigen niet kunnen beschermen. Dat ze de eigen niet kunnen bewaren. Dat volk dat onkracht geworden is. Van alle eigen krachten. Die dreigen als hulpelozen hebben leren kennen. Waar het waar geworden is. Gans hulpeloos tot hem bevloeden. Die welheid en redder wezen. Zijn machtig arm. Beschermt u dat arm volk, die weerloze duiven, ach, want arme kerken, die worden op verschillende plaatsen in Gods woord aangemerkt als duiven, als weerloze duifjes komen er te wezen lief. maar ook die duiven, die zullen nu verborgen worden in de kloven der steenrotsen, daar zal nu de Heer zijn de bescherming over komen te betonen, in alle gevaren en in alle noden want zij machtig arm beschermt de vromen wie zijn dat nu? Zijn dat de vrome Fariseeërs? Nee, geliefde. Daar heeft de Heer geen wagen aan. Die kunnen dreigen ook wel redder geliefde. Zolang als wij vroom zijn in eigen hoog. Dan hebben we de hulpen des heren, niet nodig. En dan zal het ook net wezen als met die broeders van Jozef. Toen ze zelfs de eigen vroom aankwamen te merken, toen sprak Jozef hard met hen. Ja, dan zal de heren hard met ons komen te handelen van hoe we in onze vroomheid doorgaan. In onze eigen vroomheid, geliefden In die vrome fa fariseer, geliefde, die in mijn hart leeft. ...en die leeft in ons alle hart... ...want ach, die hoeven we niet zo ver te bezoeken... ...die vrome fariseeën, geliefde... ...die kunnen we overal vinden... ...die kunnen we in ons hart vinden... ...maar ach, die komt de heren niet te beschermen... ...maar wat wordt hier dan mee bedoeld, die vrome... ...want dat wordt, daar wordt wat anders mee bedoeld, geliefde... ...daar worden de arme zondaren mee bedoeld, geliefde... Ach, die het leven niet meer in eigen hand hebben kunnen houden... Waar de ware vrezen gods in het hart en is ingeplant door de heilige geest. En die zal hij nu komen te redden van de dood. Want die beredt hij nu van de eeuwige dood. Al zullen ze dan hier in de tijd door de tijdelijke dood overwonnen worden. Zoals de makkelaren. Die zijn door de tijdelijke dood zijn ze de eeuwigheid ingegaan. Maar dan worden nochtans hun zielen gered van de eeuwige dood. Want als dat arme volk hier van de wereld weggenomen komt te worden. Dan komen ze alleen maar naar beter te gaan en Dan mogen ze thuis wezen. Want hier zijn ze niet thuis. De heren die redden hun zielen van de dood. Want hij heeft ze al bij aanvang. Heeft hij ze uit de geestelijke dood opgehaald. Dat is een wonder aller wonderen. Zouden wij er ook bij zijn geliezen? Zouden wij ook al uit die geestelijke dood opgehaald zijn geworden? Want dat is nodig, Dat spreekt men tegenwoordig maar met zo overeen? tegenwoordig dan, streng maar, men eroverheen, over die doodstaat, van een mens, maar geliefde, dat kunnen we, dat duidelijk, in Gods woord lezen, dat we doodleggen, in zonden, en in de misdaad, dat er een levendmaking, nodig is, dat er een opstanding, nodig is, dat er een herschepping, nodig is, dat wij uit het graf, der zonden, op zouden komen, door de krachtige werkingen, van God, en heilige geest, hebben we het allemaal, geleerd kennen, in ons leven geleden, dat wij uit die geestelijke, dood op hebben, gekomen uit het graaf der zonde, dat we de zonden hebben leren beweren en de zonden hebben leren betreuren, zijn we al tot onszelf gekomen, want degenen die uit de geestelijke dood opgehaald worden, die komen allemaal tot dezelfde want dat worden allemaal verloren zoons. Of verloren dochters geliefden. Die zullen allemaal die gang van die verloren zoon leren in leven En leren beleven. Want die zullen allemaal tot er komen. Dat wil zeggen die zullen wakker geschud worden. Die zullen levend gemaakt worden. Dan zullen, die zullen hier in de tijd de werkelijkheid leren kennen. Die zullen hier in de tijd met de eeuwigheid te doen krijgen. Die zullen hier in de tijd zullen ze leren sterven. Aan alles wat geen God en Christus komt te weten. Kennen we er nu wat van, mijn gelieve meide Dat we uit die geestelijke dood opgehaald zijn geworden. Want dat is de allernoodzakelijkste, de allerhoofdzakelijkste weldaad. Die geboten, die vernieuwing. Dat we van levend gemaakt komen te worden. Maar wat is er toen gebeurd? Want ik hoorde eentje zeggen, ja, dat geloof ik wel. Dat ik ook levend gemaakt ben geworden. Ach, weet je wat de levendmaking eigenlijk is? dat is een herschepping... en dan worden we door God en Heilige Geest bevrucht. Maar wat gebeurt er dan? Wat volgt er dan op na? Nou, wat volgt er dan op... als we bij aanvang wederbaard komen te worden door God en Heilige Geest? Want we kunnen het wel zo makkelijk zeggen... Ik, ben, ik heb er wel hopen op dat ik weder geboren ben, maar dat zou toch een gegronde hopen moeten hebben geliefd hè? want want eh, alle valse hopen, die zullen straks bij de dood komen te ontvallen, Dat het er dan maar op aankomen op die wezenlijke, op die ware gegronde hopen vanuit God's woord vandaan, Zouden er dan maar op aankomen of het door het levende, het evenblijvende, onvergankelijke woord van God zijn wederbaard geworden tot een levende geholpen door de opstandingen van Christus geleden. Dat op maar waar komt dat mee in openbaar? Waar de heren begint te werken op een zalig wijze geleden, want daar komt het op aan. Want de algemene werkingen des geestes, die kunnen ook veel beroeringen meebrengen. Die kunnen ook veel benauwdheden meebrengen. Maar dat is nog geen zaligmakende werk, God. Dat is nog niet de wederbarende genade, zoals de uitverkorene deelachtig komen te worden. Het kan zo ver gaan met die algemene werkingen des geestes. Dan kunnen er vele benauwdheden wezen. Dan kunnen er zelfs vele dingen doen geleden en vele dingen laten we zonder laten, maar dat we toch niet wedergeboren komen te wezen maar waar kunnen we het dan aan weten hoor ik er zeggen, of ik nu werkelijk vernieuwd heb maar geworden dat kun je het dan weten, als dat werkelijk waar is geworden, dat je bij aanvang de Heer een het begin gemaakt heeft dan, heb je, dan heeft de Heer je in de barenswee gebracht want tegenwoordig dan komt er een juichend christendom op. Die beginnen gelijk te praten en die beginnen tegelijk te juichen. Maar zo gaat het bij de ware kerken niet. Nee, geliefde, die worden in de barensweeën gebracht. Die worden in de nood gebracht. Die worden in de onmogelijkheid gebracht. Die worden in de onbekeerlijkheid gezet. En die, worden, die krijgen de onmogelijkheid bij hun vandaan. Krijgen ze te leren kennen. Dat worden roepers uit de benauwdheid. Ja, dat worden worstelaars en worstelaressen aan de, de troon, Want die komen in de barenzwee, Want in de natuur geleden, dan is er nooit geen kente wereld geboren zonder de barenzwee, En zo is er ook nog nooit geen ziel geweest die zonder barenzwee Christus heeft leren kennen geleden. Dan zullen we eerst in de barenzwee komen. En dat is een vrucht van het werk gods. Als we werkelijk in de barensweeën komen, want dan worden we werkelijk... En onze ellende staat bekendgemaakt door de zaligmakende overtuigingen des heilige geestes. En dat gaat wat dieper als de algemene overtuigingen. Hoor. Ja, dan worden we totaal in onze naagheid en in onze verdubbelijkheid gezet. Dan leren we er iets van kennen wat David zegt in persaal 25. De benauwdheid in mij zaten, die hebben zich wijd uitgestrekt. Dus dat wil zeggen, dat was rondomheen. Van voren benauwd, van achter benauwd, van boven benauwd en van onder benauwd. Overal, hij kon nergens meer op aan. En toch kunnen ze niet ophouden met roepen, met bedelen ongenade de gelieden. was een eeuwig wonder als we werkelijk door God levend gemaakt mogen worden. Uit de geestelijke dood opgehaald zou worden. Want hij redt hun zielen van de dood. Ten eerste komt hij ze uit de geestelijke dood uit te halen. Dat ze levend gemaakt zullen worden. En ze zullen ook allemaal naar die enige middelaar, naar die enige zalig maken, leren vlieden. om daarin en daaruit de zaligheid te mogen leren kennen. en te mogen leren proevenis maken. en de zaligheid deelachtig te mogen worden. La Paulus van zegt tot die Ephesius. Uit genade zijt gij zalig geworden. en dat door het geloven. en dat niet uit u. Het is Gods gave. dat zullen ze allemaal leren. Uit genade dat ze zalig komen te worden. maar die zullen nu al bewaard worden. Want hij hij redt hem van de dood. Hij zal een nemer om doen komen. In dure tijd nog hongersnood ook geleden. Het komt wel eens wijzen dat we dan bangen. In een dure tijd tegemoet komen te gaan. Dat we de maten onze ongerechtigheid vol komen te hebben. Dan mogen we wel voor vrezen. Want het ziet er niet mooi uit. Van geen van alle zijden. Maar ach, mochten we dan al leren vliegen, Om daar nu kennis aan te mogen leren krijgen. Aan de, om eentje van dat volk van God gemaakt te mogen worden en dat op rechts geronden. want hoe bang het dan zal worden geleden, dan is het toch toekomst dan is het toch vooruitzicht, want dan belooft de Heer het toch zijn bewarende hand maar dan is het toch ook nog nodig geleden, al magen we nu al genade bij de Heer, magen we krijgen dan is het toch nog nodig om bij de voortdurendheid te waken want dan komt de Heer zelfs zijn volk ...toe te vermanen en aan te spreken... ...ook in de openbaringen van Johannes... ...waar we dan onze aandacht... En ...een ogenblikje bij wensen te bepalen... ...en waarbij het u voorgelezen schriftgedeelte... ...van de openbaringen van Johannes... ...het 16e hoofdstuk... ...en daarvan nader het 15e vers... waar God's heilig woord al dus spreekt... ...is zie ik kom... ...als een dief zalig is hij die waakt... ...en zijn klederen bewaart... ...omdat hij niet naakt wandelen... ...en men zijn schaamte niet ziet... ...tot zover... We de dag met om dus, Heren een ogenblikje onze aandacht te bepalen. Ten eerste hoe de heren zal komen als een dief. Ten tweede de ernstige vermaning te waken en de klederen te bewaren. En ten derde de zalig spreking van de zulke. Want zalig zijn ze die waken en de klederen mogen bewaren. Dus ten eerste hoe de heren zal komen als een dief. Ten tweede de ernstige vermaning om te waken en hun klederen te bewaren. ...en ten derde de zalige spreking van de zulke... ...om dan tot onszelf erin te keren... Maar voordat het overgaan, laten we eerst met elkaar kanden zingen... ...en wel van Psalm negentig en daarvan... ...het eerste en het negende, het achtste en het negende vers... Uw gunst sterk meer dan uitgezochte spijzen... ...laat met het licht haar licht voor ons verrijzen... ...zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid... ...al ons overig leven prijzen... Verblijt ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. En wat er verder volgt in het achter van Psalm 90... Mijn liefde we kunnen hier vernemen hoe de heren en de apostel Johannes heeft willen tonen. Wat in het laatste der dagen zal plaats komen te vinden. Hoe de heren dan de fiolen van zijn goddelijke gramschap uit zou gaan storten. Over de mensen kinderen. Want het zal een tijd worden geliefde, dat er dan nooit zo'n tijd geweest is. Zulke tijd van benauwdheid. Als die dagen niet verkort zouden worden om de verkoren wil. ...dan zal er geen vlees behouden komen te worden. Want als God het moe gaat worden geweest... ...dan mag ik we wel vrezen en dan mag ik we wel beten. Want die toren gods, daar zal niemand voor kunnen bestaan... ...als die violen van de toren en van de goddelijke gramschap... ...uitgegoten komen te worden. Dan kunnen we zo overnemen van die zeven violen... ...en weet je wat dan het ergste is? Als we dat dan zo nagaan... ...als die violen van de gramschap uitgestort worden... Dat er dan iedere keer zo tussenin staat. En zij bekeerde zich niet. Maar ze lasten de rot vanwege hun plaat. Dus we hoeven het er niet op te laten aankomen. Totdat de violen zullen komen. Totdat de vriendschap God zal komen. Want dan mag er wel bang wezen. Dat het dan te laat zal wezen, Dan mag er wel bang wezen. Dat God dan met ons zal komen te spotten. En ons aan ons eigen overkomt te geven. Want de Heer heeft al lang genoeg gewaarschuwd. De Heer heeft alles al wel over ons te kosten gelegd lief. De Heer kan van in ieder onze getuigen. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen. Dan dat ik niet al reden gedaan kon te hebben. Maar dan kunnen we zo overnemen. In dat zesde viool dat uitgevoerd zou worden. Uit die draak, uit die mond van de draak. En uit die mond van die, ja, het beest. En uit die mond van die onreine profeet. Dan zouden drie onreine geesten uitkomen te gaan. Dus als nu dat zesde viool uitgegooid zal komen te worden. Dan zullen de drie machten die zullen opkomen. Alle drie onderscheiden geliefde. En dan mag ik we wel bang wezen dat we daar zeer kort bij komen te wezen. Of dat we daar met een inkomen te zetten. Dat die violen van Gods uitgestort komen te worden. Want wat is die, die draak wat wordt daarmee de bedoeld. Daar wordt dromen mee bedoeld. Want Rome, dat is nog net dezelfde noord zoals Rome rook. Vroeger Rome was, zo is Rome nog. Als hij de magma zou komen te krijgen, dat heeft in doet nu... Heel, heel zachtjes aan... zo zachtjes aan ziet Rome ook te gereformeerde... de hervormende ziet hij in de hand te krijgen geliefde... want die komen dan met Rome samen te gaan... en al zo komt hij zijn macht weer te vermeerderen... totdat hij de overhand komt te hebben geliefde... maar ook uit die mond van dat beest geliefde... en wat is nu dat beest geliefde... dat zijn de wereldlijke machten... die, uh, van de, de, die uit een boze geest opkomen... De mag wel bang wezen geleden dat daar de D66 mee bedoeld komt te worden. Dat is een beest uit de afgrond dat op begint te komen. Een wereldlijke macht geleden die grote macht zal komen te krijgen. Maar wat is die derde dan geleden hè? uit die mond van die valse profeet. Uit alle drie zal er een onreine geest uitgaan en die zal de hele wereld... Komen te vergaderen tot de krijgen. Liefde. Dan wat is nu die, die uit die on, en wat is nu uit die mond van die valse profeten, dat is nu. Een godsdienstige duivel gelichte Die er nog veel meer zal komen te verleiden. Het ook uiteindelijk een vijand is van God. En wat, van alles wat goddelijk komt te wezen. Maar hij doet zich alleen voor in een godsdienstige duivel. En zien we dat nu niet in onze dagen. Van alle zijden hand over hand opkomen. Dus dan mag we wel bang wezen en dan mag we wel vrezen. Dat die drie onder onreine geesten uit beginnen te gaan. En dat die over ons zullen komen. En daarom komt de Heeren hier te vermanen. U ziet, ik kom als een dief. En wie komt hier nu te spreken, geliefde, met die woorden, en ons opkomt te wekken? Want de Heer wil ons nog vermanen. Want de here wordt niet alleen opgewekt, de ware kinderen gods, ja, wel hoofdzakelijk natuurlijk. Die worden opgewekt, en dat ze in de wakende zouden wezen. Want van nature, geliefde, Ach, dan zijn we nooit wakende van het uur en dan slapen we allemaal een diepe doodslaap. Dan kan de Heer nog zo hard aan ons schudden en we komen nooit wakker te worden, geliefde. Oh wat is toch een mens geworden. Dat is niet uit te drukken. Maar de, de schuld die ligt niet bij God. Dat wij zo geworden zijn. Want die schuld die ligt bij ons. Want wij hebben onszelf doodgezondig geleden. We zullen de dus straks niet mee aan kunnen komen. Heren. Ja maar ik heb, geen op, ik heb niet op kunnen merken. Want ik was dood. Dan zullen we ons niet kunnen verontschuldigen geleden. Want dan zullen we terecht zien. Als we voor het gerecht komen te staan. Dat we ons eigen doodgezondigd hebben. Dat we zelf moeten vrijwel van God zijn afgekeerd. We zullen straks de heren de schuld niet kunnen geven, maar dan zal het openbaar komen dat we zelf de schuldigen zijn. Oh, mijn geliefde medereizigers, wat zou het een wonder wezen? Als we hier de schuldige voor en onder God nog mochten worden. Als we hier nog uit die dood opgehaald mochten worden. En dat die opwekking die de Heer deze avond nog tot ons komt te spreken. Want de Heer die spreekt, hij heeft niet alleen tot Johannes gesproken. Maar de Heer spreekt nu nog tot ons gereden. Het is nog de sprake, Gods, want welke sprake is dat hier? Wie spreekt hier in deze woorden? Zie ik, kom als een dief. Dat is niets minder dan de verheerlijkte Jezus. Die, uh, die over zijn kerk vanuit de hemel vandaan komt te regeren. Die grote overwinnaar in de strijd. En die de volk. De zegen komt te geven, die komt hier te spreken en ons op te wekken, dat we nog zouden waken, dat het tot schrik zou wezen voor de vijanden, maar ook voor zijn volk dat het tot waakzaamheid zou wezen, dat ze standvastig zouden komen te weten, Zijn volk komt de heren hier aan te spreken om ze aan te moedigen. Om nog een ogenblikje moet te houden. Want zie ik, kom. De heren wil al het ware tegen de volk zeggen. Hoe bang het dan ook zal gaan worden. Wacht nog een ogenblikje en dan kom ik. Dan kom ik om u te verlossen. Dan kom ik om u te halen. Dan kom ik om dat je dan even bij mij zult komen te weten. wat nog een weinig. Wacht nog een weinig. En dan zal ik komen om u te verlossen. Want eigenlijk, de, ze moesten op de hoede wezen geleden voor die dag. Want er staat er ook zo, in het 13e, of in het 14e, vers, het laatste gedeelte, om die, en die te vergaderen tot de krijg, tot die grote dag des Almachtigen God. Dus welke dag is dat? Wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld? Waarvoor ze moesten waken totdat die grote en vreselijke dag des heren zou komen? Welke dag zal dat wezen? Dat zou die dag wijzen als alles een einde zou komen te nemen. Dan zal de wereld als een rol in een gerold komen te worden. Dan zullen alle elementen die zullen branden komen te versmelten. Er wordt gemeend gereden. Dat de tweede wereld, er wordt gezegd, die zal door vuur komen te vergaan. Dat kunnen we duidelijk uit Gods woord vernemen, dat die door vuur zal komen te vergaan. De eerste wereld is door het water vergaan, maar de tweede wereld die zal door vuur vergaan. En nu wordt er door de oude menigte even gemeend dat de mens zelf de wereld in brand zal komen te steken. Voelen we het nu niet hoe gevaarlijk of we eigenlijk leven? Want de mens die heeft zoveel wetenschap gekregen. De wetenschap die komt te vermenigvuldigen. Dat zegt ook allemaal Gods woord en dat zien we ook. Maar waarin komt de mens nu die wetenschap te gebruiken? Komt in die wetenschap nu allemaal voor goede doeleinden gebruikt te worden? Door diezelfde wetenschap dat waar sommige dingen voor een goed doeleind zijn. Want als we dan denken de geneeskunde dat zijn in sommige dingen zijn ze daar wat de wetenschap mee zijn ze daarin gevorderd maar geleden als we aan het merendeel bekijken van die wetenschap van de mens dat het enkel maar tot boosheid komt te leiden want de wetenschap van de mens die heeft het zo ver gemaakt dat er atoombommen genoeg zijn en als de heren het vandaag loslaat geleden dan is er genoeg brandstof op de aarde dat de hele aarde in één ogenblik komt te versmelten vanwege de atoombommen die gereed leggen overal het is alleen maar de bewarende hand des heren dat het nog niet gebeurd komt te weten, Voelen we het niet. Hoe gevaarlijk overleven. leven. En de Heer die wil ons nu nog waarschuwen. en nog zijn eeuwige zondagslief. Hij heeft nog geen rust in onze dood. Maar daarin dat we ons zullen bekeren. Voordat die grote dag komt. Dan wil de Heer ons nog vermaand hebben. Want dat zal een dag wezen geliefde. Een dag waar nooit geen tijd meer op zal volgen. Want na deze tijd. Dan zal er nooit geen tijd meer weten. Als de wereld zou vergaan, geliefde. Dan moeten we echt niet denken dat we daar nog ooit bekeerd zullen kunnen worden. Dan zal het voor eeuwig afgesneden weten. Dan zal er na deze tijd, zal er nooit geen tijd meer weten. Maar dan zal het eeuwigheid zijn. Dan zal het eeuwigheid blijven. En als we dan niet bekeerd zijn, geliefde mederijden. Dan is het voor eeuwig verloren. En al zou het nu nog een weinig uitgesteld worden dat de wereld vergaat, dat kan, niemand weet die dag en niemand weet die uren. Want duizend jaren zijn bij de heren als ene dag en ene dag als duizend jaren. Maar al zou het nu nog wat uitgesteld worden en de heren zou nu vannacht onze ziel opkomen te eisen, zou dan voor ons de wereld niet komen te vergaan. Dat kan toch voor een ieder ande, want niemand heeft een ogenblikje zeker van zijn leven. Als de heren nu van mijn ziel op komt eisen, hoe zal het dan aan mij wezen? En als de heren nu ziel op komt eisen, hoe zal het dan wezen? Toch voor een ieder ande, want niemand heeft een ogenblikje zeker van zijn leven. Als de heren nu van mijn ziel op komt eisen, hoe zal het dan aan mij wezen? En als de Heer nu zie wat komt te eisen, hoe zal het dan weten? We dat we er eens mee tot onszelf in mochten keren. Want die dag, die komt als een dief geliefde. Dat komt de Heer zelf te getuigen. Dan lezen we ook van in Lucas 12. Dat de Heer daar zo zeggen. weet dit, indien de Heer des huizes geweten heeft, in welke uren de dief het huis zou doorgraven. Zodat de dief zou komen, dan zou hij zijn huis niet hebben laten doorgraven. Dus die, het wel zeggen, die diep, die komt onverwacht die de Heer des Huisjes. Die rekent daar niet op. Wie rekent er nu op dat er vannacht bij ons een dief komt te wegen? Want als we dat wisten, dan zouden we waken. Dan zouden we niet gerust naar bed komen te gaan. Maar dan zouden we wakker blijven. Dan zouden we ons huis komen te bewaken. En zo onverwacht, gelijk als een dief, dat we dat nu niet weten wanneer die komt om het huis te doorgraven. Al zo zou de Heer ook op het al onverwacht komen. Waarom zegt de er dat ook in 1 Lukas 12. Gij dan zijt ook, ook gij bereid. Want in welke uren gij het niet meent. Dan zal de zoon met mensen komen. Dus wanneer zal het gebeuren. Wanneer zal er ons einde wijzen. Mijn liefde medereizigers, reizigers. Als wij het niet menen. Als wij er niet over komen te denken dan zal ons einde er op het aller onverwacht komen te weten want de dood die komt de mens op het aller onverwacht te overvallen oh hij komt als een dief in de nacht daarom lezen we ook in openbaringen 3 daar wordt gezegd van die gemeente van Sardes en wat wordt er gezegd van die gemeente van Sardes dat ze de namen hadden dat ze lezen en ze waren dood de werken die waren niet vol voor God gevonden Oh, ik hoor er eentje zeggen in zijn binnenste. Dat is mijn naam. Als ik dat maar niet ben. dat is de arme kerker zo maar zo vangvol. Dat ze de naam hebben dat ze leven. En dat het uiteindelijk bedrog zou komen te blijken. Ach, alleen als de Heer in de dadelijkheid al weet, mag weten. Dan mag het soms wel eens een ogenblikje geloven. Dat ze door genade levend gemaakt zijn geworden. Als de dadelijke werkingen van Gods geest aanwezig mag wezen in de ziel. Dan mag het dus een ogenblikje geloven geloven. Maar dan zakken ze ook weg in verwondering en in ik Heren heb u dan naar nou zo'n monster om willen zien. Heb je dan naar nou zo'n doembeling om willen zien. Dat er zoveel voorbij gegaan zijn. Waarom was het dan toch op mijn gebeurd? daar is zoveel gaan verloren die geen geen ontferming komt te kunnen maar geliefde dan mogen ze dat in het licht beleven en alles wat in het licht beleefd wordt dat wordt weer in de duisternis ingeleefd geliefde en in de duisternis beleefd Ja, daar hoor je van het christendom van onze dagen niet van wij hebben altijd het licht die hebben altijd het licht op zak. Die kunnen het geloof zelf denk maken. Die kunnen altijd vooruit. Die kunnen het altijd bezien. Die staan zo vast als erop. Ze twijfelen nooit. Dat oh, nou, is ook eigenlijk niet geen wonder geleden. Waarom niet? Als waar het niet waar is. daar komt de duivel niet op afgeleden. Nee. Die weten niet van die strijd tegen een driehoogdige vijand. Zoals de arme kerk een strijd te strijden heeft hier op aarde. Tegen die driehoogdige vijand afgeleden. Daarom de te kerken, die kan het meeste tijd niet bekijken, die komen wat geslingerd en geschud te worden, zou het niet zo wezen, zou ik de naam hebben dat ik leef, en dat ik toch dood kom te wezen, zit er misschien nog een in mijn midden, die bij zijn eigen wens, dat hij nog maar nooit wat gezegd zou hebben, dat hij zijn mond wel eens geopend deed, dat hij zijn mond niet meer kon houden, want daar had God wat geest geliefde, dan kunnen we onze mond niet meer houden nee dan gaat onze mond vanzelf open want dan geldt het als deze zwijgen dan zullen de stenen neer te gaan spreken geliefde dan zal, want dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mij nog vertellen geliefde dan mag hun de mond wel eens openbreken geliefde maar nou als als ze dan zoveel donkerheden en benauwdheden over de arme kerken heen komen te gaan dan komen ze te wensen dat ze de mond maar nooit open gedaan hebben dan gaan ze bang worden dat de mensen al wat van haar, hun, haar van haar of hem komen te denken. Oh, wat een schuddige geleden wat een bevingen Oh, wat de zo oh, die van die, die, die, die hadden de naam dat ze lezen, maar ze waren niet door, ze waren dood. En hun werken die waren niet vol voor God Ach, oh, als de kerken op zichzelf ziet dan zijn hun werken nooit vol voor God, dan is het altijd tekel, tekel, ufensim, menu, menu, tekel, ufensim, gewogen, gewogen, en te licht bevonden, want onze werken, die zijn altijd te licht bevonden, geliefde, die zijn nooit vol voor God, welke werken zijn er dan vol voor God, de werken van dat lam, geliefde, oh, dat hebben we nu nodig, om daar tegen aan te krijgen, aan die werken van dat lam, om die met die zijn gerechtigheid bedekt te mogen worden, want die werken, die worden, Vol bij God gevonden, geleden. Want daar heeft de Vader een volkomen behagen aan. Aan die werken van dat land Maar wat komt de Heer dan verder tot die gemeente van Sardes te zeggen? Gedenkt hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bekeert u. Want de Heer had het ook wat tot hem gesproken. De Heer had het even geheel hun doen toekomen. Ze hadden het gehoord, ze hadden het ontvangen. En bekeert u. En zo niet? ik zal als een dief zal ik komen oh het zal op het de was komen te weten gelijk als we lezen geleden in openbaringen 18 dan lezen we zo de val van Babylon en wat lezen we dan dat ze zouden zeggen in hun hart ik zit als koning in, en er zou, mij zou geen rouw ik zou geen rouw zien en mij zou geen plagen komen te overkomen dus ze zouden zo gerust en zeker zitten, ik zou geen rouw zien en geen plagen zal mij overkomen, ik zit als een koning in. Ach ja, we zijn allemaal koningen geworden, we zijn wel ontkroonde koningen geleden, maar we zitten allemaal als het ware op de troon. We zitten allemaal als koningen, we menen allemaal van nature dat we geen rouw en geen dood zullen zien. Want het sterven en de dood geleden, dat zetten we maar ver van ons. We zitten zo gerust en zeker. Oh, het is allemaal een valse gerustheid. Mochten we er nog uitgedreven. Maar worden maar liefde bij de reizigers. Want we zullen de dood allemaal zien hoor. We zullen allemaal de rouw aanschouwen. En als we dan niet bekeerd zijn. Dan zullen we de eeuwig smaten in ingaan. gaan. Dan zal het een eeuwig sterven worden. Zonder ooit meer te leven. Maar zo kwam nu dat babel om het te zeggen. Ik zit al een in en ik... Ik zal geen rouw zien. En wat zegt de Heer dan? Daarom zullen de plagen op ene dag overkomen: rouw, honger en ellende. En ze zullen met vuur verbrand worden. Dus op ene dag, op het allerhoogste wat, zou die plagen hen komen te overkomen, geliefde. Ah, daarom, de Heer vermaant hier alle mensenkinderen, maar in zonder rol vermaant de Heer hier ook ze waren kerken want de tijden die zouden bang worden en op het allerhoogste was zouden de Heer dus komen maar de tijden waar ze nu in zouden komen dat zouden bange tijden zijn zoals we zeiden die uit die mond van dat beest van die draken van dat beest en van die valse profeet zouden drie onreine geesten uit voortkomen geliefde en die zouden de hele wereld vergaderen tot de krijg oh en die valse profeet dat is nu wel de ergste geliefde want voor Rome, daar hoeven we nog niet zo dadelijk bang voor te wezen dat we daarin meegehuld komen te worden. Want wij die bij de waarheid opgevoed zijn, dan nou weten we al te goed dat dat een antichrist komt te wezen. Nou, Alhoewel, we liggen overal voor open en bloot, want als God mij loslaat, geliefde, is, dan is het niet uit te drukken waar ik toe in staat kom te wezen. We zijn overal toe in staat, want alle boosheid die er op de wereld gaande is, die leeft ook in mijn hart, de zaden, de wortels ervan, die liggen in mijn hart. Oh, we liggen overal open en bloot, we weten niet van hoe de aard we komen te zijn. Maar naar de mens gesproken voor Rome, daar zullen we dan niet zo dadelijk mee heulen. We zullen ook nog niet zo dadelijk mee meehullen met dat beest van, van die wereldlijke machten. Met de D66 die openlijk zijn vijandschap tegen God komt te openbaren. Daar zullen we ook nog niet zo dadelijk mee komen te heulen. Maar, waar daar wij mee met die valse profeet geliefde. Want je moet er maar op rekenen dat dat een lustige profeet is. Dat dat een lustige duivel komt te wezen. En dat kan er zo kort bij komen, geliefden. Waarom mogen we daar wel het bangste voor wezen? Omdat we de valse profeten hebben we in ons hart leven, geliefd dat we hebben een arglistig en een bedriegelijk en een boos, goddeloos hart. Als God het niet verhoed geleden, dan gaan we met die valse leer mee. Dan gaan we met die valse profeten mee. Want daar hebben we ons hart voor openleggen. Dat zie je in onze dagen. Duizenden bij tienduizenden die worden meegevoerd met die valse leer. En het is nog een schijn van rechternigheid. Het is nog eens geen belangrijk, want de staat ook zo, ze zullen de dwalingen, die zullen ze bedektelijk inkomen te voeren. Het zal niet openlijk wezen, het zal er zo veel op komen te lijken. Het zal er zo kortbij zijn, geliefden, en die er zo kortbij zijn, dat zijn net de andere gevaarlijkste. Want uiteindelijk is het toch de valse profeet. Oh, uiteindelijk is het toch een godsdienstige duivel in plaats van een ware profeet. Want een tussenweg is het er ook niet. Dan mag we ook wel vredig, liefde. Hoe oh, zouden we niet bij die valse profeten komen te weten? Dat zou voor zo eeuwig wonder als het persoonlijk zou mag geweest. Maar ook wat het ambtelijke betreft. Als het al een ware dienst krijgt van God mag het. Dat zou te groot wezen. dat zou te wonderlijk wezen. En het is toch maar van eer van twee geliefden. Of een ware gezant van de hemel. Of een dienstgrijf van de duivel. Of zo'n valse profeet geliefden. Zo'n profeet die eigenlijk een godsdienstige duivel komt te wezen. Want dat, dat maakt nu de duivel niets. Waardoor die een mens mee vervoert naar de ramzaligheid. Al doet hij met zijn godsdienst. Ja dat vindt hij ook best geliefden. Daarom laat de duivel het wel met rust geliefden. Oh, daarom groeit dat zo hard. Die godsdienst in onze dagen, de avondmatavels, die stromen overal vol. En ja, komt er maar niet aan. Want dan komen ze je wel tegen, ja, dan, dan breekt de duivel los. Want je moet niet aan het rijk van de duivel komen, want daar komt de duivel zijn rijk mee op te bouwen. En je moet er eens aankomen, ja, dan breken ze wel los. En dan weten ze de teksten dan hij je te smijten, ook geliefde, want het is een godsdienstige duivel geliefde. Maar dan komt toch een anno van de de armen van die komt al openbaar. Ach, en daar behoorden we nu het bangste worden te komen te wezen geleden. Want het zijn nu zulke tijd komen te wezen geleden. Dat de ongerechtigheid geopenbaard zou komen te worden. Dus allerlei verleidingen die zouden er wezen. Daarom komt de Heer zich hier zo ernstig te vermanen. Dat ze zouden waken en dat ze de klederen zouden komen te bewaren. Dus ten eerste dat ze zouden waken. Zalig is hij, die waak geliefde. Oh, de ware kerken die heeft een legioen van vijanden. Ja, die zijn legio. Gelijk als we lezen van die bezetenen. zijn naam was legio. Die hadden we vervuld met een legioen van duivelen. En zo heeft de ware kerken een legioen van vijanden. Als we geen vijanden hebben gelezen, dan is het niet zo best gelezen. Inwendige vijanden en uitwendige vijanden heeft de ware kerken godsma. Voor welke vijanden hebben ze dan wel het meeste te waken gelezen? Hebben ze nu het meeste voor de duivel te waken? Hebben ze nu het meeste te waken voor die valse profeet? Ach nee, geleden, weet je welke er nog veel gevaarlijker komt te weten? Dat eigen arglistige, boze, bedriegelijke harten wat wij omkomen te dragen. Dat is de grootste vijand. Dat is de argelistige vrijhand. Daar hebben we het meeste over te waken. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Zeg ons woord. Want daarin zijn de uitgangen des levens. Ons hart en dat ligt altijd open voor het kwade. Ons hart en ons oor ligt open voor die valse profeet. Daarom het is, niet, het is geen wonder dat er zoveel meegevoerd komen te worden. Omdat ons hart er voor open komt leggen. liggen. zou veel groter wonder zijn als we er niet in meegevoerd komen te worden. Maar, we zullen misschien zeggen, maar. Moet dan Gods volk ook nog gewaarschuwd worden. Dat ze er niet meegevoerd zullen hoeven te worden met die valse profeten. Ja zei geliefde. Want als God het niet verhoedt. Dan kan soms ook Gods kinderen er nog een eind mee gevoerd komen te worden. Waarin is zonder in een tijd... Dat God's kinderen zeer dodig komen te wezen. Dat de als de kerk ziek komt te wezen. Dan komen ze zo genegen te zijn. Om allerlei wind van leer na te volgen. Wat uiteindelijk valse profeten komen te wezen. Dan legt nu God's kinderen. Die liggen er ook voor open en bloot. Maar nu dit onderscheid. Als, we bij God's als, we, als het werkelijk waar mag wezen. Dat het we een van God's kinderen mag wezen. Dan zal de Heer op zijn tijd eruit halen. Dan zal de Heer op zijn tijd eraan komen te ontdekken. Dat ze er niet langer meer mee zullen kunnen geleden. Dan kunnen ze wel voor een tijd meegevoerd worden. Maar dan zullen ze toch nooit geheel al meegevoerd worden. Want dan zouden de uitverkorenen verleid kunnen worden. En dat is onmogelijk. Maar ze hebben het meeste te maken. Voor de eigen bedriekelijk hart. Zijn we er ook al bang voor geworden geleden. Of hebben we nog meer met een hart van een ander te doen. zien we nog meer de gebreken van een ander. Zijn we nog altijd bezig om die splinter in een ander zijn hoogte uit te halen. Die gebreken van een ander om die op de straat te brengen en daarover te spreken geliefde. En die balken in onze eigen oog, die komen wat we laten vergeten. Als we een weinig ontdekkende genade zouden maken hebben, dan zouden we genoeg aan ons eigen tuintje te wieden hebben geleden. Dan hebben we genoeg met ons eigen adelestige boze hadden te doen. Want al oh, die argelustigheid, die neigingen van dat boze hart. Als we er maar achter op mogen geven, geliefde. Als we maar een weinig wakken maar rezen. Dan worden we het wel gewaar, waar de dat en overal op aan wel, geliefde. Altijd verkeerd. Dat hart gaat altijd voor God af. Dat gaat nooit naar God toe. Want dat is zo dodelijk en dat is zo argelustig, geliefde. Dat is niet uit te drukken. Daar heeft de kerken nu het meeste voor te maken. Voor de eigen bedorven harten. Maar... Maar nog meer voor de zonden vanzelf, ach die hun ook zo listelijk komen te omringen geliefden. De wereld en de besmettingen van de wereld, daar hebben ze ook tegen te waken, maar ook in zonder tegen die valse leraars geliefden. Omdat ze niet uit zouden vallen uit hun vastigheid, tegen de duivel hebben ze te waken, want de duivel dat is een listige slang geliefden, oh ja. Die heeft het op de ondergang gemunt geleden en die komt als een verleider. Die komt altijd zo stilletjes gewijzer, komt die in het hart in. En gelijk bij een Eva, is het ook, is het ook. Oh, wat komt hij toch ongemerkt de arme kerk aan twijfelen te krijgen. Als we zijn bezoekje van God hebben maar ontvangen. En dat ze zijn ogenblikje in de liefde van Christus hebben maar delen, En dat ze zijn ogenblikje boven stop geweest zijn. Oh, dan moeten we er maar op rekenen dat de duivel op loer ligt om het, weer, om het weer weg te krijgen. En hoe zal hij dat dan beberen, geliefde? Nou, hij zal niet openlijk zeggen dat het niet waar is, want dat durft hij niet aan, geliefde. Nee, want dan weet hij dat, dat de arme kerk die weet wat er gebeurd is, wat ze geproefd en wat ze gesmaakt hebben. Maar weet je wat hij dan zal zeggen? Als de heren weer een bijna begint te wijken, dan zal hij zeggen, is het ook. Zou het wel werkelijk weten? Zou het wel van God weten. Zou je je eigen niet bedrogen hebben, kon het niet eens wezen dat het toch bedrog komt te wezen. En zo komt hij nu de mens aan twijfelen te maken. Totdat hij juist al zijn vastigheid uitkomt vallen geliefde, Dat hij al een baar zee gelijk komt te weten. Daarom daar hadden ze tegen te waken. Tegen de duivel. Want de duivel die komt oor oh, er als een briesende leeuw. dan is er nog aan te zien komen. Als je als een briesende leeuw komt, dan hoeven we er nog niet zo bang voor te wezen geliefde. we moeten er niet licht over denken over de duivel geliefde, Want er wordt soms zo makkelijk over die duivel gesproken. Maar je moet er maar eens werkelijk mee te doen gehad hebben. Dan zullen we er nooit meer zo makkelijk over spreken. Want het is een machtige vijand hoor. En we zijn er echt niet tegen bestand. Het is wel waar, zijn kop is vermorzeld, dat is zeker. Maar de oude, die zei de menigman met de staart, dan kan hij nog zulke slagen geven, dat hij de arme kerken plat op de aarde neerkomt, een welke liefde. Als God het niet zou verroeden, dan zouden ze zeker omkomen, dan zouden ze zeker naar de strop komen te brengen, dan zouden ze zeker in het water doen neerst. Geliezen, want het is een machtige duivel. We moeten er niet licht over komen te denken. Oh, wat hij is. Hij is machtig, maar niet almachtig. Want de Heer staat erboven. Hebben we het wel eens mogen ervaren, geliefde? Die machtige duivel. Nadat de Heer erboven kwam te staan. Dat de Heer hem kwam te schelden en dat hij moest gaan. Dat de zee stil kwam te worden. Dat het hart gerust kwam te worden. Dat er stilte in de ziel kwam. Hebben we het wel eens mogen ervaren? De kom je hoe zeer geducht zijn met een haren weggevlucht, zijn verloren voor uw ogen. De duivel gaat voor ons niet aan de kant, geliefde. Je moet er ook maar niet op rekenen dat de duivel voor de grootste welbaarden die de heren, de uitverkoren zondaren, komt te schenken, dat hij voor de grootste weldader aan de kant komt te gaan. Nee, nooit. Maar waar gaat hij wel voor aan de kant? Hij gaat voor de weldoener aan de kant. Daarom, o arm volk van God, ziet toch altijd uit de weldoener te leven, om akkoord bij de wel doen het te maken verkeeren, Want dan heeft de duivel geen vat geleden. Dan moet hij eraf blijven. Dan kan hij soms wel eens wat voor benauwen geleden. Maar ach, dan zal hij niet in uiterste eind te komen te drijven. Maar voor een briezen duivel geleden. Ach, dan hoef over de, over de ene kant nog niet zo bang voor te wezen. Alhoewel, als de kerk met een briezen duivel te doen krijgt. Krijgt dan sedderen ze en dan beven ze. Want dan komen ze het soms wel eens ervaren. Alsof de duivel al brullende op hun aankomt. Als ze beven dat als ze zedderen. Vanwege die brullende leeuw geleden. Want het is een bruisende leeuw. Het is een brullende leeuw. Heb je wel eens horen brullen geleden? Heb je wel eens horen tieren? Oh, dan komt de arme kerker met vrezen en bevingen bezet weet je. Maar over de andere kant geleden. Voor een duivel, voor de duivel. Als je een engel bij licht komt. Dan maken we er wel veel banger voor wezen. Als je aan de godsdienstige duivel komt Dan is hij nog veel gevaarlijker. Ach daarom. Ze hadden zo nodig om te waken. In deze in die tijden die er nu over hen zouden komen. Als die onreine geesten de overhand zouden komen te krijgen. En zodat ze niet zouden komen te bezwijken. Ze zouden hebben te waken. Tegen het ongeloof geleden. Want het ongeloof dat is een machtig monster, de duivel is een grote vijand, maar het ongeloof dat leert de kerken ook kennen als een groot monster gelieven en als een machtige vijand, waar ze niet tegenop kunnen gelieven, daarom hebben ze te waken tegen het ongeloof en tegen alle twijfelingen, omdat als nu de vijand overhand zou komen te krijgen, want er zou nu een tijd komen, die drie onreine geesten zou alles bij gaan vergaderen, dus het zou om het levende kind gaan, dat zien we nu toch. ...dat het om het levende kind zou gaan geliefde. ...het zou wel het benauwd voor de kerken gods kunnen gaan worden... ...de komende tijden... ...het zal om het levende kind gaan... ...want die drie onreine geesten... ...die zullen alle drie op dat levende kind aankomen te stormen... ...om dat nu te vermoorden... ...en er komt de Heer die is het op te wekken dat ze zouden waken... ...omdat ze niet in het ongeloof zouden komen te verkeren... ...niet in de twijfelingen... ...als hun goederen dan hun ontnomen zouden worden... ...als ze dan in de gevangenissen geworpen zouden worden... Als hun leven dan ontnomen zou komen te worden. Dat ze dan niet hoefden te bezwijken. Maar dat ze dan staande zouden mogen blijven. en als ze wakende zouden maar gewezen. Dan zouden ze ook staande kunnen blijven. Maar, maar waar, hadden, waar komt de Heer ze nou meer voor te vermanen. Zalige zij die wak en zijn klederen komt te bewaren. Dus welke klederen komen hier nu mee de bedoel te worden geleden. Dat ze die zouden bewaren. Het ligt toch al eenvoudig genoeg. Als we klederen bewaren willen in de natuur, dan moeten we eerst klederen hebben gelieven. Dus als we geen klederen hebben, dan kunnen we ze ook niet bewaren. Dat is dan nogal eenvoudig. En zo is het in het geestelijke ook heel eenvoudig. Als we die geestelijke klederen niet hebben, dan kunnen we ze ook niet bewaren en geleden, dat zou het nu maar voor mij en voor de niederhalden op de eerste plaats, voor de eerste plaats op aankomen om, om die geestelijke klederen te maken ontvangen, want wat wordt wat daar nu mee bedoeld is dat ze die klederen die ze moesten bewaren daar wordt mee bedoeld dat nu deze gelovigen die hier aangesproken werden, dat die bekleed waren met de gerechtigheid van Christus en met de mantel des huils waren ze omhangen want dat, dat, daar hadden ze deel aan gekregen geleden. dat zijn ook in de ware gelovigen, die bedekt worden met de bedekkende gerechtigheid van Christus, want daarbuiten buiten, daar zal er nooit niemand in de hemel komen geliefde, als ik hoor er eentje zeggen, een bekommerde ziel hoe kom ik, hoe kom ik daar ooit aan, als ik die zaken hoor, die daar in mijn kerk heeft, hey, maar leren kennen die gangen, die de, de heer met zijn volk komt te houden, dan weet ik er niet aan te komen, ach geliefde Deel van onszelf is het ook onmogelijk. Maar ach de Heer die kan het geven. Houd aan aan de troon. Wie weet wie weet. De arme kerken die het om niet ontvangen hebben, die wisten er ook niet aan te komen. Die wisten er ook niet door te komen. Die zijn ook door veel onmogelijkheden neergegaan. Die zijn ook door afgesneden wegen neergegaan. En uiteindelijk hebben ze het toch uit genade mogen ontvangen. Daarom, hond aan aan de genade troon. Maar het zal toch wel nodig zijn, geliefde. Daar hebben we elkaar toch wel op te wijzen. dat we met die klederen bekleed komen te wezen. Hebben we er al kennis aan gekregen. Ten eerste, geliefden, hebben we ze al nodig gekregen. Want wie krijgt er nu klederen nodig, geliefden? In de natuur dan krijgen we geen klederen nodig als we klederen aankomen te hebben, maar alleen als we naakt zijn, geliefden. En zo is het in het geestelijke ook. Als we werkelijk leren kennen door het ontdekken, dan ligt de heilige Geest, dat we naakt zijn. Want we zijn allemaal wel naakt. Adam en Eva, die waren naakt geworden, geliefden, die zagen dat ze naakt waren toen ze gezondigd hadden. Maar wat gingen ze doen? Ze gingen er eigen kleuren met vijgenbladeren. Ze gingen er eigen een beetje bedekken geleden omdat die naaktheid niet openbaar zou komen. En daar zijn we nu allemaal mee bezig met in de natuur geleden. Dan zijn we allemaal bezig om een beetje die naaktheid te bedekken. We weten het wel met ons verstand geleden en een beetje godsdienst, een gebedje, een keer naar de kerk te gaan. En we komen een beetje eigen gerechtigheid te maken en dat menen we ons eigen mee te bekleden. En dat menen we dat we mee voor God kunnen bestaan. Maar dat zal echt niet gaan geliefde. Nee want dat zijn allemaal weige bladeren. Die waar we niet, niet mee voor God kunnen bestaan. Maar wie wil leren hun rechternaaktheid kennen. Daar heb ik nu alweer. Die werkelijk onder de de bearbeiding van Gods geest komen. En gehouden worden. Die leren nu de rechternaaktheid kennen. Allengskens want het is Gods gewone weg. Om de kerken allengskens te ontdekken. Want als ze in één keer geheel al aan de naaktijd ontdekt zouden worden, zouden ze in de wanhoop omkomen. Het is Gods gewone weg om zijn lengstjes en de vuilheid te, te ontdekken. En daaraan bekend te maken. Omdat ze met alles aan een eind zou komen. En dat de heren hen in die weg zou komen te bemoedigen. Want in iedere weg dan komt de heren zijn volk te bemoedigen. Naarmate dat ze nu ontdekt worden en de verloren staat. Naar die mate zal de heren er ook wat tegenover komen te zetten. Daar hebben we nu net het onderscheid geliefd. Van het nabijkomende en het ware werk God. Het nabijkomende, dat kan wel benauwd wezen, kan wel, wel beangstigd wezen. Dan kan er zogenaamd over de ellende gesproken komen te worden. Maar dan hoor je niet dat er wat tegenoverkomt. Want waar het ware ellendekennis is, dan zal de Heer er ook wat tegenover geven. Want als de Heer er niets tegenover gaf, tegenover de rechte ellendekennis. Dan zouden dus ze allemaal in de wanhoop komen. Dan zouden dus ze niet aan blijven houden aan de genade troost. Maar de Heer die geeft er altijd wat tegenover. Maar wanneer leren we nu pas recht onze naaktheid kennen. Wanneer krijgen we nu recht die klederen nodig geleden? Als we niet alleen aan onze dadelijke vuilheid. En aan onze dadelijke schandelijke zonde. Want de schande nieuwe naaktheid, Dan wordt dus mede bedoeld. De vuilheid van onze zonde. Waar we mee bedekt komen te wezen van Adam 2. En wanneer leren we nu die schandelijkheid pas recht kennen als we in het paradijs geleid worden als we werkelijk Adam voor God gemaakt worden als we werkelijk leren kennen het is niet alleen dit kwaad dat roept tot straf maar dat we in ongerechtigheid in zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren komen te zijn als we werkelijk door het licht des geestes leren kennen dat de bron onrein is dat we een onvuile fontein in onze harten hebben. Leven de gelieden. Als we het werkelijk leren kennen. Dat we persoonlijk gegeten hebben. Dat we werkelijk eens in het paradijs geleid worden. Want dan leren we pas recht onze naaktheid kennen. Als we in het paradijs geleid worden door de geest. En als we daar geleid worden. Hoe we daar bekleed geweest waren. Want hoe zijn we daar bekleed geweest? Dan zijn we bekleed geweest met die heerlijke sierbeeld godsgelieden. Met die ware kennis. Gerechtigheid en heiligheid, daar waren we mee versierd, daar waren we mee bekleed en daar konden we mee voor God bestaan. Daar konden we met God omgaan als een vriend en zijn vriend. Want er waren niet niets tussen geleden omdat we dat sierbeeld hadden. Dus geleden als we nu werkelijk gaan leren dat we daar dat sierbeeld gehad hebben en dat we dat kwijtgeraakt zijn. En dat was mij is je schuld. Maar dan leren we ook gerecht onze schandelijkheid kennen. Want dan leren we het kennen hoe vuil en monsterachtig we geworden zijn voor de heilige God. Maar dan leren we het ook kennen geliefde dat God zijn beeld weer terugkomt te eisen. Want wanneer krijgen we nu pas recht die klederen der gerechtigheid van Christus nodig. Als we met dat goddelijke recht te doen krijgen. En Gods recht komt te eisen. Eisen wat je komt te zijn. Als God zijn sierbeeld weer terugkomt te eisen. En als we niets anders dan naaktheid en schande onze dus zonden komen te hebben geliefde. De zulke die komen in een heilige radeloosheid. Kennen we er wat van geliefd? Dat we daar een weinig in geleid zijn geworden. Maar kennen we er ook wat van? Dat die klederen aan ons bekend gemaakt zijn geworden. Want wanneer worden we eraan bekend gemaakt dat de klederen zijn. Dat de bedekking komt te wezen. Dat wanneer als we onze verlorenheid in hebben leren leven. En de, de dierbare borgen en middelaar geliezen, die komt zich te openbaren in onze ziel. En onbekend om te maken. Oh, want hij is de bedekkende gerechtigheid zelf. Hij is de, dat zijn de klederen zelf geliezen, Christus geliezen. Want hij bedekt de wolk geliezen en waar hij is. Ach dan ligt de schande van de naadheid die ligt bedekt. Dan zien ze de zonde niet geleden. Ach dan zien ze alleen maar Jezus alleen. Dan denken ze dat ze bedekt zijn geleden. Dan denken ze dat ze klaar zijn. Maar ach als de Heer weer weg is. Dan leren ze het wel dat de pijl nog verder komt te liggen, liefde. Dat het nu toegepast moet worden, die gerechtigheid van Christus, dat die op rechtsgronden toegerekend moet worden. Want de kerkengod, die wordt op grond van rechtszalig. Die wordt gaat door recht verloren, maar ze zullen ook door rechtsgronden zalig komen te worden. Door een rechte weg, door een eerlijke weg gelieven. En wanneer gebeurt dat? Hoe worden we op rechtsgronden gezalig? Als een opgeknapt mensje. Aan de mensen waar de Heer de belofte aan geschonken heeft, en waar Christus zich aan geopenbaard heeft, en waar de vele weldaden al aan gebeurd zijn geworden. Wat nu, wat nu zulke mensen zo opgeknapte mensen, worden die nu op rechtsgronden nee neengeliefden als een naakte zondaar dan zullen we alle gronden overal uit moeten verliezen geliefden kennen we er wat van dat we alle gronden verloren hebben als een naakte zondaar voor God kwamen te staan maar dat we ook een geschonken zaligmaker hebben mogen ontvangen van achter het recht vandaan dat we het hebben mogen beleven wat de profeet zegt ik ben zeer vrolijk in de heren. want hij heeft mij bekleed met de klederen in de vuil de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. De gerechtigheid van Christus ons toegerekend. En hij heeft onze zonden genomen. En die zonden die zijn geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid Al Ach, in korte trekken er iets van gestameld. Hoe de arme kerken aan die klederen komt op rechtsgronden. Want dat hadden deze nu leren kennen. Maar nu worden ze vermaand. Dat ze de klederen zouden komen te de ware geliefde dus wat wil dat nu eigenlijk zeggen de beoefening van de godzaligheid dat ze dat zouden komen te beoefenen want we lezen er zo van in hooglied 5 daar lezen we zo van die bruid ja die bruid die was ook bekleed geweest met die klederen der gerechtigheid geliefde. die had die klederen ook gehad maar wat lezen we dan dat de bruid de klederen uitgetogen had vanwege de slaapzucht en Christus was ze klein. En ze ging uitgereden. En ze woont hem niet meer ze was de klederen weer kwijt geleden. ze kwam weer in de schande van de zonde te verkeren want Christus was ze kwijt daarom de kerken die heeft bij de voortdurendheid nodig, door de geloofsoefeningen oefeningen heen, dat de schande van hun door daar komt te worden, het is niet alleen één keer nodig in de rechtvaardig daad, dat het is bij de voortdurendheid in de heiligmaking nodig, en de voortdurende bedekkingen van de gerechtigheid van Christus, dat we Zeggen de voortdurende geloofsoefeningen met Christus. Want geliefde, toen de bruid de bruidegom kwijt was, toen kwam ze de schande van de naaktheid weer gewaar te worden. Maar alleen toen ze de bruidegom weer kwam te vinden, geliefde, toen was de schande van de naaktheid weer bedekt, geliefde. Hoe oh, voelen we het nu? Waartoe die kerken vermaand te worden? Oh, en dat is een uitzondering. Als een, als, het is al een uitzondering als er uit genade mag gebeuren dat we werkelijk met die klederen bekleed, maar we worden op rechtsgronden, waar hoor je er nog van in onze dagen, het is toch zeer spaarzamelijk, je hoort er zelfs weinig van, dat er verlegen geraakt wordt om die klederen, er worden weinig van dat die klederen bekend gemaakt worden. De gerechtigheid van Christus bekend en aangewezen wordt in de ziel. Daar hoor je schier niet meer van. Want waar hoor je nou in onze dagen? De ware zuivere Christuskennis. Oh, je ziel springt op van en als je toch het mag horen. Die zuivere Christuskennis. Want wat ligt daarin besloten? Daar ligt in besloten dat ze de naaktheid hadden leren kennen. Want ze zullen nooit geen ware Christuskennis krijgen. Tenzij dat de eerst onze naaktheid hebben leren kennen, geliefde. Dan hebben we hem ook niet nodig, geliefde. Dan is Christus overbodig. Dan komt er geen plaats voor Christus in onze harten te weten. Daarom het is een zelfswaardheid, geliefde. Als er een ziel werkelijk op rechtsgronden gezalig mag worden en bekleed mag worden met die gerechtigheid van Christus. Maar nog groter wonder als ze de klederen mag bewaren. Dat wil zeggen in de dadelijke geloofsoefeningen, in de heilig maat een levend geloof maken beoefenen, want we lezen er ook van, van die gemeente van Sadus dat er weinigen waren die de klederen niet bevlekt hadden, dus in die gemeente van Sadus dan waren er weinigen die de klederen niet bevlekt kwamen te hebben, wat was daar dus mee bedoeld, weinigen waren die de zuivere leer vastgehouden hadden weinige waren de die de zielige gereinigd hadden in de gehoorzaamheid en waarheid door de heilige geest al oh, weinige waren de die de getrouw gebleven waren daarom komt de Heer hem ook te vermanen die gemeente van Philadelphia houdt wat gehekt omdat niemand u de kroon komt te ontnemen. Dus de heren van de kerken. Dat ze zouden houden dat ze, wat ze hadden. Omdat niemand de kroon van hen zou komen te nemen. Dat wil zeggen dat ze wakende zouden wezen. Dat ze bij de voortdurendheid. Bij vernieuwing weer. Die besprekingen van dat dierbare bloed. Doorachtig zouden mogen worden. Want anders dan wordt is schande van onze naaktheid gezien. Want als de heere nu weer weg is van zijn volk. Als zolang als de ware kerken in de dadelijkheid uit de ware wijnstok bediend mag worden... ...als Christus in hen blijft en zij in hem, dan zijn ze bekleed. Dan komen ze de klederen te bewaren, want dan komen ze ook te waken... Maar komen ze nu weer van Christus weg te gaan, komt er nu weer een scheiding door de zonde, dan worden ze niet in de dadelijkheid meer bediend uit Christus, kaliete. dan wordt de schande van hun naaktheid weer gezien. Want alleen door Christus zijn ze bij aanvang bedeeld met dat heerlijke sierbeeld van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, wat bij aanvang in hun ziel skonken komt te worden. Dus geliefde we het nu waar het nu recht om de kleederen te bewaren, omdat de schande hun naaktheid maar hij het niet gezien zou komen te worden, maar dan ten derde hadden we gezegd, we moeten kort weten, de tijd is weer om, maar ten derde hadden we gezegd, de zalige sprekingen van de zulke, want zalig is hij, die waakt en die zijn klederen komt te bewaren, die komt de Heer zalig te spreken, en dan kunnen we wel denken dat we dan gelukkig zijn, geliefde. Als de Heer ons zalen komt te spreken. Als de mens ons zalen komt te spreken. als dat baat niet. Nee, dat maar. Want hoeveel zullen er al zalig gesproken zijn die in de hel liggen, geliefde. Dat zal echt ons niet baten, wat de mensen allemaal van ons komen te zeggen, maar het komt er maar op aan de God van ons eigenlijk. Het zal er maar op waarheid in het binnenste aankomen. Of er een kruimeltje ware genade in onze zielige schonken komt te wezen, want die zullen zalig worden. Maar ze worden dus zalig gesproken. Waarom komen ze dus zalig te wezen? Achter de tijd zal komen dat de heren recht zal doen aan hun vijanden... dat de Heer het voor hun op zal nemen... want hoe dan die wereldse, die drie onreine geesten... ook tegen de kerken uit zullen komen te gaan... en ze in het nauw komen te drijven... maar de tijd zal komen... dat de Heer het voor de kerk op zal gaan nemen... en dan zullen ze eruit komen als goud, geliefde... dan zullen ze naar binnen mogen gaan, geliefde, ja... Dat dus ze worden zalig gesproken... waar bestaat die zalig spreking in... De Heer die zal zijn belofte aan hun komen te vervullen. En welke belofte? Dat zijn allemaal zalige beloften, de belofte des Heer. Maar welke belofte zullen we nu vervuld worden aan degenen die waken? Dat kunnen we vernemen aan die gemeente van Philadelphia. Dat was een gemeente die was wakende. Want daar zegt de Heer zo van, dat zegt, je hebt mijn naam niet verlogen. Dus die gemeente van Philadelphia. Die had de naam des heren niet verlopen. Dus die waren staande gebleven. Die waren wakende gebleven. Door genade. Want het is vanzelf allemaal door genade. Nou wat zegt de heren dan van, van die gemeente van Philadelphia? Omdat hij mijn naam niet verlopen hebt. Daarom zal ik u ook bewaren. In de uren der verzoeking. Die over de hele wereld komen zal. Dus wat een dierbare beloofd. Is, wordt een beloofd. Want die nu werkende zouden wezen, die zouden de heren bewaren in de uren der verzoeking. Dan staat er zo van die gemeente van Philadelphia. Daar zouden er enigen komen uit de synagoge des satans, En die zouden zeggen dat ze joden zijn en ze waren het niet. Maar ze zullen komen en u aanbidden voor uw voeten. En ze zullen bekennen dat ik u lief heb. Dus wat wil de heer, wat wil de heer daarmee zeggen? Dat de heer nu, de volk dat wakende blijft. Die zal hij zoveel van zijn genade en van zijn liefde geven. Dat zelfs de vijanden het moeten bekennen. En dat de knieën hen zullen komen te aanbidden. Dat de Heer hen lief komt hebben. Want dan gaat de Heer het voor zijn wolk opnemen. Die wakende gebleven zijn. Daarom zegt, de staat er ook zo van die, via, van die gemeente van Philadelphia: Ik zal u maken een, tot een pilaar in de tempel los. Dus ze zullen als een, als een pilaren, zullen ze gesteld worden in de Tempelgods. En ze zullen nooit meer daaruit komen te gaan. Dus hier in de tijd, zullen ze al vele zegeningen komen te ontvangen. Gelijk als we lezen toen de discipelen, die kwamen te vragen aan de Heer Jezus, toen de velen van hem kwamen weg te gaan. En toen zeiden de Discipelen tot de Heer Jezus, wat zal ons nu geworden, die u gevolgd zijn? Dat wilden ze wel eens weten, wat hun nu dan zal overkomen. En wat zegt de Heer dan, u die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, die zal honderdvoudig vergolden worden hier op aarde, en hier namals het eeuwige leven. Volg het nu, wat een dierbare zaligspreking! want ze zouden honderdvoudig vergolden worden hier, de Heer zou het voor hen opnemen, maar daarboven alles het allergrootste wat er ligt in deze zaligspreking! Ze zouden strak eeuwig in de hemel maar gelezen, want zo, waar daar lezen we zo van in openbaringen zeven van degenen die uit die grote verdrukking kwamen en die bekleed waren met die lange klederen die die klederen nu bewaard hebben gelieft, die die klederen ten eerste ontvangen hebben en die klederen komen te bewaren die zullen uit de grote verdrukking komen en die zullen daar bekleed wezen met die lange witte klederen en de palmtakken van overwinning zal in hun handen komen te wezen en dan staat daar zo mensen zullen God dienen dag en nacht in zijn tempel ze zullen zijn onafgebroken zullen ze God dienen zullen ze God maken prijzen onafgebroken zullen ze de eeuwige zaligheid ervaren, want om God te dienen, dat is de zaligheid geliefde, om God de eer te geven dat houdt de zaligheid precies in daarom dat volk die de kleinere bewaard hebben die zullen de eeuwige zaligheid zullen ze deelachtig mogen worden en dat staat er ook zo in, in, in openbaringen 7 ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten en er zal geen zon, nog enige hitte, zal er weer op hun komen te valgen. Oh, wat een dierbare belofte voor dat volk, die de klederen komt te bewaren. Geen druk meer, geen moeite meer, geen tranen meer, nee. Geen honger meer en geen dorst meer. Hier komt het meest een hongerige en een dorstige kerk te wezen. Naar de kruimeltjes van het genadebrood. Maar straks zullen ze eeuwig de volle verzadigingen hebben. Want dan zal het lam zal hun wijden. Tot die fonteinen des levende gelaten. Zal het lam hun eeuwiglijk komen te wijden. O, oh, wat een dierbare zalig spreking. Voor de heren die de klederen bewaren. Mocht het dan nog. Dat heilige jaloersheid verwekken, geliefde. O, dat we niet zouden kunnen rusten voor na leven ook. Die klederen op rechtsgronden hebben mogen ontvangen. Maar om dan ook die klederen te mogen bewaren. Om ook wakende bevonden te mogen worden. Of oh, zetten er misschien nog in ons midden. Die de naaktheid hebben leren kennen. Geleden. Oh, die de verlorenheid hebben leren kennen. Die het ooit hebben leren roepen. Echter dan de weg. Echter dan dan een middel. Die geen raad weten hoe ze ooit bekeerd moeten worden. Want de ware kerk die weet echt niet hoe ze bekeerd moeten worden hoor. Nee. Dat moeten heren hun leren. Ach, dat is niet met verstand te leren. De godsdienst van onze tijd, geliefde, die weet wel een bekering na te spreken, geliefde. Ach, die hebben daar genoeg aan. En een beetje beschouwende kennis. Maar daar heeft de ware kerk niet genoeg aan. Die werkelijk de naaktheid leren kennen, die zullen nooit kunnen rusten voor en al eer ze die klederen hebben maar ontvangen ach zijn ze wel eens bekend gemaakt geliefde waaruit en waardoor we weer bekleed konden worden hebben we die persoon die allermiddelligste middelaar leren kennen die de, de, uit de diepte het beeld gods weer opgehaald heeft voor voordoemeling en dat we daardoor weer in de gunste gods hersteld konden worden hebben we dat leren kennen want als we kennis aan Christus gekregen hebben op een zaligmakende wijze dan hebben we ook ervaren dat we door hem met God verzoend konden worden, en dat de zonden bedekt kwamen te liggen, ach de heren die mocht verder willen ontdekken, de heren mocht verder ontgronden willen, vraag toch veel, ach het valt voor het vlees wel niet mee geliefden als de Heer het zo geven, maar vraag toch veel om de ontdekkende, maar ook om de ontgrondende en de ontblotende genade, want dan verliezen we alle grondjes die niet houdbaar zijn voor de eeuwigheid. En dan komen we als een grondelozen op de aarde te staan. En dat is nu de kortste weg om gegrond en gefondeerd te worden. In het zo land. En daar zijn we dan alleen onmidden die het uitgenaden hebben maar en ervaren. En bekleed zijn geworden geeft de Heer en in de eer ervoor. Maar... Waakt er ook voor. Om die klederen te bewaren. Om die voortdurende geloofsoefeningen. Te maken beoefenen. O de heren die moog zijn arme kerken. Nog uit alle slaperigheid. Uit willen halen. En bij vernieuwingen nog eens op willen zoeken. Omdat ze bij vernieuwingen die bekledingen. Nog eens weer zouden mogen ervaren. Want als dat waar zou mogen wezen, Dan zou er een reuken van de kerken afgaan. Nu komt er meer stank van de kerk af te gaan. Dan reuken je nu komen we elkaar te verbijten en te vereten de ene die wil nogal hoger wezen als de andere ze kunnen elkaar niet meer dulden geliefde maar als de Heer nu werkelijk zijn volk op zijn plek zou brengen dan zou de een onder de ander gaan bukken dan kunnen ze de laatste plaats meenemen, want dan worden het allemaal de slechtste, de grootste der de vondaren. dan hebben ze allemaal genoeg aan hun eigen tandje te bieden, geliefde als werkelijk de we kerker en weinig wakende zou mogen gemaakt worden oh daarom de Heer die mogen het willen geven Dat Droom als zijn de grote en lieve namen. Omdat er nog weer een geur van de kerken af zou mogen zijn. Maar ook om staande te kunnen blijven. In de uren der verzoekingen. Maar o, oh, daar tegenover mijn arme mijn onbekeerde meide Zijn we er nog nooit achter gebracht achter onze verloren staat. Hebben we nog nooit die schande onze naaktheid leren kennen. Nou, onze grootste ellende is. Dat we de ellende niet zien. Dat we de ellende niet kennen. Maar het wil niet zeggen dat we niet ellendig zijn, al zien we het niet en al voelen we het niet. Het wil niet zeggen dat we niet naakt zijn, al voelen we het niet. Oh nee, geliefde, dan is de grootste schandelijkheid, geliefde, want dan liggen we in onze doodstaat. Dan komen we een vermaak te hebben in de zonde, geliefde. De ene leeft het uit, met de andere die komt het in zijn godsdienstige zin te doen, maar van nature, Dan liggen we te stinken in de zonde, dan liggen we te wentelen in de zonde, geliefde. Als we dan godsdienstig zijn, dan komt... Om onze eigen gerechtigheid een beetje op te richten voor de heren. En dat is nog de gruwelijkste zonde, want met dat alles verachten we het bloed van Jezus Christus. En met dat alles kunnen we niet voor God bestaan. O, daarom de Heer die mogen nog eens de ogen willen openen. De Heer, mogen nog eens willen werken. Vraag maar aan de hemel of de Heer je hier nog wil bekeren. Of de Heer je hier wil geven wat je niet hebben wil. Want wij kiezen de hel hoor, wij kiezen de duivel boven de Heer. We kiezen de hel boven de hemel. Nou, vraag maar de maar de boombekeerde, we zijn er nog. Als de Heer je geven wil wat je niet hebben wil, dat je die keuze nog eens zou mogen doen, zeg het maar tegen de Heer. Je hebt je volk het toch ook om niet gegeven? Zou je het mij ook nog willen geven? Zou ik ook nog aan mijn schande onttrektbaar worden? Omdat ik toch ook die klederen nodig mocht krijgen? Want als we ze niet nodig krijgen, mijn arme medereizigers, dan zullen wij het zo zwaar hebben. Want wij hebben de weg geweten. De Heer heeft ons die klederen aangewezen die te verkrijgen zijn. De Heer heeft genodigd, de Heer heeft geroepen. O, oh, we hebben dan het bloed des Nieuwe Testaments onrein zullen blijven achten. Dan zullen die van Tyrus en Sidon het verdragelijker redden. In de dag des oordeels als dat wij het zullen hebben. Je moet maar niet rekenen dat het vrijblijvend is. Dat de heren nog aan onze zullen wel arbeiden. Oh, het is dat verantwoording voor het ieder onze. Ja, ik wil niet zeggen we kunnen ons niet bekeren. Dat weet ik geleden. Dat is een eeuwige onmogelijkheid. Dat is een stuk van onze schande. Maar weet je wat het ergste met ons is? We willen ons ook niet bekeren. Want onze onwil... Die is groter als onze oma, geleden. Oh, misschien zit er die zegt, ja, maar dat geloof ik niet. Want ik geloof dat ik me wel zou willen. Ja, je zou de helmen wel willen ontvliegen. Maar om nu werkelijk zo bekeerd te worden zoals God het wil, met verlies van al het onze... Dat willen we niet aangelieden, nee. Om naakt uitgeschud te worden, niets over te houden. En in te nemen aan de straffen van onze ongerechtigheid. Dat willen we niet aangelieden, nee. Dat willen we niet over zijn. onze is nog groter als ons onmachtig. Want waar zijn we ten eerste onwillig geworden? In het paradijs. Dan moeten we naar het paradijs terug. Wat hebben we eerst gedaan? Zijn we eerst onmachtig geworden dan zijn we eerst onwillig geweest? Ik denk toch van eerst onwillig. Want... Ten eerste hebben we God niet meer willen gehoorzamen in het paradijs. We hebben de duivel het oor gegeven en God de gehoorzaamheid opgezegd. Daar zijn we stakers geworden en daar zijn we onwillig geworden. En doordat we onwillig geworden zijn, dat we God niet langer meer willen gehoorzamen. Daardoor zijn we onmachtig geworden, want daardoor zijn we het beeld gelijk geraakt en leggen we het midden in onze dood. Dus wat is het eerste? Het eerste en eerste onwil. Daar zijn we eerst in terecht gekomen. Daarom ook. De mochten ons nog bekend willen maken. Dat nou, we er nog mee vast mochten lopen. Met onze onwil en met onze onmacht. Want de ware kerk die werkelijk ontdekt worden. Die gaan er mee vast Die gaan het overnemen. Oh Heer, het is mijn eigen schuld. Ik heb u niet langer willen gehoorzamen. En daarom ben ik nu onmachtig. Daarom lig ik nu dood. De, die gaan ermee in de heilige raderloosheid komen. En nogthans kunnen ze niet afblijven. Op de God te roepen om genade. Mocht dat nog eens geschonken maar worden. Want dan zou er nog verwachting wezen. Dan zou de hemel gaan scheuren. Daarom jongen oud haast u. En spoed u. Om uw levens wel. Want de rechter die staat voor de deur. Amen.